De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken maakte vandaag bekend... dat hij duizenden Tunesiërs een visum geeft... waarmee ze naar alle Schengen-landen kunnen reizen, waaronder Nederland. Leers reageert niet erg enthousiast. Wij moeten dat gezamenlijk oplossen, maar wel in de regio. Dat is het verschil. We moeten helpen, maar niet door de mensen hier naartoe te halen. Dat is het gesleept met mensen over heel Europa. Dat is weinig zinvol. Je moet de mensen in de regio helpen. Dat is tien keer effectiever. Eerst benadrukt dat er een helder onderscheid moet worden gemaakt tussen vluchtelingen en arbeidsmigranten. Volgens leers krijgt Italië voldoende steun van de Europese lidstaten. De nieuwe energiecentrale van NUON in de Eemshaven zal voorlopig niet op kolen draaien. Onder druk van juridische procedures heeft NUON ervoor gekozen om zeker tot 2020 in de centrale bij Delfcel alleen gas te verbranden. Mocht de centrale daarna ook op kolen gaan draaien... dan zal die niet meer CO2 uitstoten dan een centrale op gas. Milieuorganisaties zijn blij met het besluit van NUON. Niet alleen vanwege de CO2-uitstoot... maar ook vanwege de natuur in het Eems-Dollard-gebied. Voor de aanvoer van kolen zou de vaargul moeten worden verdiept. Mogelijk gebeurt dat alsnog, omdat concurrent Essent doorgaat... met de bouw van een nieuwe kolencentrale in de Eemshaven. De milieuorganisaties zetten hun procedures tegen Essent voort.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 De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming deed een inval in twee verschillende bedrijven. In één daarvan leefden hamsters, muizen en ratten onder slechte omstandigheden. Die hadden geen beschikking over water en, uh, en eten. Verder zaten ook uh, sommige knaagdieren in, uh, in te kleine hokken. Dode dieren die, die waren aangevreed, werd die, die lagen gewoon nog in het hok. Uh, die werden dus ook niet uh, opgeruimd. Verder zijn zes papagaien in beslag genomen. Die waren er ook niet best aan toe. Tegen de eigenaren van de bedrijven is proces verbaal opgemaakt. Het weer, nog enkele wolkenvelden, maar vanavond wordt het overal helder. Morgen veel zon, maximaal liggen dan tussen de 11 en 17 graden. En ook de dagen daarna blijft het zonnig, droog en loopt de temperatuur iets op. Ah, We verkeersinformatie met zo'n 15 files in het hele land, 60 kilometer bij elkaar opgeteld. De spits begint dus langzaam. We beginnen over de grens in België op de E19 vanuit Breda naar Antwerpen. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De weg is weer vrij, maar tussen Meer en Brecht staat nog 8 kilometer. Om die file te ontwijken kan het verkeer vanuit Rotterdam naar Antwerpen omrijden via Roosendaal en Bergen-op-Zoom. Op de A13 richting Rotterdam staat tussen Ippenburg en Delft-Zuid 6 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En de A67 vanuit Eindhoven naar Venlo tussen Knopendeleende Heide en Zomeren 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is ook hier afgesloten. Er is vertraging op het spoor tussen Amsterdam Centraal en Schiphol. Daar rijden helemaal geen treinen. Dat betekent een vertraging van meer dan een uur. En dit komt door een sein en wisselstoring.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 Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tessel Blok en Alice de Bruin. Goedemiddag, hartelijk welkom terug bij Villa VPRO. Het is zes, al bijna zeven minuten over vier, donderdag. Wij gaan als een pijl beginnen met klinkende munt. Ewald Engelen zit hier, hartelijk welkom. Goedemiddag. Hoogleraar Financiële Geografie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Marianne Thijssen, oud-AB en AMRO-topvrouw. Inmiddels zelfstandig ondernemer. Een bedrijf dat zich bezighoudt met het ontwikkelen van financiële producten. En Wim Dik. Oud-KPN-topman, en ja, dan voel je de vraag natuurlijk onmiddellijk aankomen. Was u bij het afscheid van die anderen inmiddels oud-KPN-topman... ...at Scheephouwer en was het gezellig? Vanzelfsprekend. Ja. Het was gezellig. Mm -hmm. het Veel was vakbondsmensen het... tegen het lijf gelopen daar? Uh, uh, wat minder dan je had mogen veronderstellen. <laughs> ja, even voor de duidelijkheid, u wilde niet komen uit protest... ...tegen de hoge bonus van ja. de scheepsparken. <laughs> hoe, kinder, hoe kinderachtig kan je zijn? Maar, ik bedoel, als je... Kinderachtig? Ja, ik vind dat je voor om zo, op, op zo'n afscheid, om die reden... dat je er tegen bent en dat je dat mm -hmm. luidkeel zegt... en dat je er voor mij een woedende brief over schrijft... allemaal in de game. Maar je op, op het afscheid wegblijven vind ik heel klein. Geef even een klein... Maar het kleine, was heel gezellig. Ja, even wat, en, waar werd over gesproken zoal? Wat voor ons van belang is om nu te weten? Nou ja, ik bedoel... Er was een programma waarin. Uh, at de hemel in werd geprezen. Waar, uh, maar heel dat hoeven we dus niet heel te veel weten. Zeg wat. <laughs> uh, er, was, uh, uh, er Verder werd er over bijna alles wat er in Nederland op dit moment gebeurt. Want iedereen liep er natuurlijk rond. Mm -hmm. uh, voor mij was het ook een soort reunie. Want ik heb natuurlijk heel. Daar liepen al mijn vroegere medewerkers rond. Die zitten voor een deel in de lastige situatie van. Oh ja, die kop kennen. ik weet ook ongeveer waar die werkte. Maar hoe heette die ook weer? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Uh, maar dat was ontzettend, ontzettend leuk. En, en dan hoor je ook een beetje hoe het met de firma gaat. Bovendien gezien mijn leeftijd. Veel van die mensen waar die, die met mij gewerkt hadden, die waren zelf alweer met pensioen. Dus ja, wat is een receptie? Dat is bijna niet te verslaan. Dat gaat over nou, alles. Ik dacht dat het ook altijd spannend netwerken was. En dat u ons nou allemaal leuk nieuws ging vertellen. Bijvoorbeeld, niet omdat een of ander verschijnt hier net nieuws. Werd daar al gezegd dat Rijkman Groening, ik zie het echt net verschijnen, voormalig topman van ABN Amro. bestuurder is geworden bij Elephant Talk Communications. Het wel van diepe stilte. Ik heb het daar wel gehoord. Hij liep daar ook rond. <lacht> uh, maar het is mij niet opgevallen dat het daar bekend werd. Het is nu. Het wordt hier groot gebracht, ja, bestuurder ja. bij. Dat is ook een telecombedrijf, namelijk. Ja, oh. nou goed. Groeiende dit business, eventjes, dus, uh, dit even terzijde. En nog, nog uh, heel even ander nieuws van vandaag. TNT Post wordt PostNL. Ja. ja Wat vindt u daarvan als oud-topman van die sector? Ik, ik, ik ben nog uit de marketingschool van Unilever. Als je eenmaal een goed merk hebt en je hebt het goed in de markt gezet... blijf er dan vooral met je tengels vanaf. Want iedereen wie, weet wie je bent. Dan heb je een probleem natuurlijk nu, want je gaat die zaak splitsen. Moeten ze allebei TNT Post heten? Nee, dat is lastig. Je moet voor andere... Dus een beetje gedwongen door de situatie is er een nieuwe naam bedacht. Als zij het niet doen. Hmm. Is het, is het mooi of lelijk? U heeft er niks meer mee. Ik nee. heb er van alles mee, maar ik, ik heb er geen orde over. Nee. Nou, laten we even naar de andere gasten gaan hier aan tafel. Uh, Marian Thijsen, uh, ABN allemaal topvrouw inderdaad. Vandaag <laughs> belangrijk nieuws. 1,25% verhoging van de, de rente van de Europese Centrale Bank. Iedereen zat er een beetje op te wachten wat er zou gaan gebeuren. Nou, dit, was toch een, dit is wel een, een behoorlijke verhoging. Het is een kwart. Een kwartje is 1,25. Van 1, 1 naar 1,25. Ja, nou, op die kwart zat iedereen ja. wel te wachten. Dus die, uh, die, die is al denk ik wel geabsorbeerd. Ik denk dat het uh, totale beeld uiteindelijk bevestigt. Eh, dat uh, uh, de inflatie wat aan het toenemen is bij sommige landen. Eh, voor uh, Duitsland en uh, dat soort landen met een goede uh, balans. Is dit een, een, een, ja, een normaal teken. Maar voor de mensen natuurlijk in het zuiden. He, en, we hadden het net over gehad. Ja, Portugal is het een extra nee, treun, ja, staat precies. Dus je hebt eigenlijk twee, twee gebieden zo langzamerhand in Europa. He, waarvoor je eigenlijk misschien wel verschillend zou moeten gaan prijzen. Maar dat kan niet, want we hebben één munt. Ewald, en, nou ja, Nee, het is duidelijk dat dit dus inderdaad gunstig uitpakt... voor degene met spaargeld en ongunstig voor degene met schulden. Ik ben het er alleen niet helemaal mee eens dat die scheidslijn loopt... tussen uh, Noord-Midden-Europa aan de ene kant en Zuid-Europa aan de andere kant. Want je moet natuurlijk toch in je achterhoofd houden... dat het niet bij deze ene kwart procent gaat blijven. We weten dat uh, de jaarlijkse inflatiestand op dit moment in de euro eurozone is 2%. Mm -hmm. Maar in maart was die al 2,6%. Dat reserve stijgende... wel Gezegd, hè? Dat het, het, is een, het, het is niet gezegd dat we verder gaan, maar het, maar het gaat er wel in. Je weet ja. natuurlijk ook dat de olieprijzen gaan, uh, gaan stijgen. Dat heeft te maken met Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Dat heeft ook te maken met uh, de nucleaire meltdown in Japan. Mm -hmm. Een land wat natuurlijk afhankelijk is van, uh, van uh, fossiele brandstoffen en die afhankelijkheid heeft proberen weg te nemen door fors te investeren in, in nucleaire kerncentrales. In kerncentrales. Uh, daar, dat moet allemaal opnieuw tegen het licht gehouden gaan worden. Dus je kan verwachten dat daar meer fossiele brandstof geïmporteerd moet gaan worden. Nou, dan weet je dat de inflatietendensen de komende jaar, anderhalf jaar... alleen maar omhoog zullen dus gaan. Dus deze stijging nu van een kwart, dat is da nog maar het begin? Ja, dat is nog maar het begin. Dat gaat verhoogd worden. En, en, en dat kan wel eens heel nadelig gaan uitpakken... ook voor Nederlandse huishoudens met tophypotheken. En dat is dus iets anders dan Ieren, Grieken en Portugezen. Ja. Ook in Nederland kan je natuurlijk toch verwachten... dat de hypotheekrente de komende jaren verder omhoog gaat lopen. Mensen die zwaar in de schulden zitten... en dat is ook in Nederland, in sommige huishoudens het geval... Gaan het dan moeilijk krijgen? Het is goed dat je dat nog eens zegt. Geen, vind ik. Want, want, want we, we hebben natuurlijk ook. Dat zat ook in jouw eigen artikel. Uh, er is bij grote delen van het Nederlandse volk nog altijd het gevoel van. de banken hebben deze ellende veroorzaakt. En alleen de banken. U loopt, vooruit, of u loopt vooruit op iets waar we het zo over gaan hebben. Er is een artikel over, over hoe goed de Nederlandse banken. Willen zijn. alles hangt ja, met gaan alles gaan door. samen. Gaan er, gaan door. Dat weet ik. <laughs> ik, ik, ik, neem, ik. Ik weet zeker dat ik geen gras wegmaai. We er blijven genoeg over. Maar iedere keer mis ik in die dingen. Het feit dat het. We hebben het heel een tijd geleden hier ook over gehad. Verantwoordelijk. Dat de verantwoordelijkheid ja. ook ligt bij degene die de hypotheek afsluit. Die, die naar zijn eigen portemonnee moet kijken en kijk hoe ver kan ik gaan. Dat hebben ze niet gedaan. Daar weet ik wat dat andere mensen weer zeggen. Ja, maar ze zijn erin geluisterd. Dat gaat mij toch iets te ver. Dat zal voor sommigen wel gelden, maar voor heel veel mensen niet. Mensen moeten niet zo dom zijn om zo'n topje te En nemen. De verantwoordelijkheid uitsluitend op de bankregel. Je hoort zelfs mensen zeggen voor radio en tv, laat de banken alles maar betalen, laat die alles maar oplossen. Die zijn overal verantwoordelijk voor. We, zij hebben ons in de ellende gebracht en zij moeten ons er maar uit. Uithalen. Dat is heel kort door de bocht, om niet te mm. zeggen veel te kort. En, en de samenleving, ook de, en ook de Nederlandse samenleving... heeft daar een verantwoordelijkheid. En die wordt maar ten dele genomen. En als Ewald terecht zegt... Die, wie hele hoge schulden heeft... Die, die zal nog een hele lastige pijp roken... Mm. dan val, kan je daar niet zeggen. En dat komt omdat er, er allerlei externe factoren zijn... waardoor de rente omhoog gaat. Dat komt ook omdat je jezelf in die situatie gebracht hebt. Maar Mariantheijsen? Ja, daar zit natuurlijk een, de, he, een waarheid in. De, het enige he, wat ik de, dan nog aan Ewald wil toevoegen... is natuurlijk dat als je economieën hebt waar het goed in gaat... dan kan je een verhoging kan je me, beter absorberen. He, dan in uh, de zuidelijke landen, ja. waar die toch al een zware druk op zich hebben. He, dus daar zie ik wel frictie gaan ontstaan. Heb ik voor dat we naar het artikel van Ewald gaan over de Nederlandse Vereniging van Banken en Boelens Staal? Daar is hij al eens eerder boos op geweest, is hij weer heel boos om. Is het inderdaad onmogelijk om met twee rentepercentages te gaan werken binnen Europa? Waarom zou, ja, ik heb het ergens gelezen dat iemand het wel eens voor heeft gesteld. Doe nou, voor de landen die het aankunnen, die verhogingen voor de landen die het niet aankunnen, niet. Maak je het probleem wel erger? Ja. Ja, ik, ik, ik zit even te denken. En, en, en ik denk van een executie, niet een, alge een mij. algemeen marktpercentage. Dus de, bijvoorbeeld het Euribor en, en, en dat soort dingen. Denk ik niet. Maar je kan als verstrekker een ander percentage kan je daar tegenaan zetten. Ja, ik geloof ik weet niet dat het een goed is. is. Ja, het is. De, de, de grap is, op het moment dat je dat doet... Hè, en je tegelijkertijd blijven het euro-obligaties... met dezelfde garanties van de ECB daarachter... Met verschillende dan, weet je dat, dan, ja. weet, dan weet je dat vermogensbeheerders... die, die stoppen met het kopen ja, ja. van Duitse overheidsobligaties... Ja. en Nederlandse overheidsobligaties... Je die, die krijgen een, land, procent die meer. Je krijgt een kwart procent ja, meer... krijgt een specie-le-plan. Dat springen zeven meter hoog. Hè? Absoluut. Ja, maar ook gewoon de reguliere vermogensbeheerders. Wij hebben geen economie gestudeerd, dat is duidelijk. Goed, Engelen, dat heeft u wel of jij wel, want dat mag ik zeggen. Nee, natuurlijk, dat heb ik inmiddels. Niet gedaan. Ik heb geen economie gestudeerd. Zo, eh, eh, geografie? Ik ben, ik ben geografie. Ja. Ge is aardrijkskunde inderdaad gewoon een dooddoorsnee. Recht, recht toe, recht aan aardrijkskundige. Goed, maar wel boos op Boelestaal van de <lacht> Nederlandse zeker, Bank. Want daar ja, gaan we zeker. even terugkomen, ja. want die heeft de Tweede Kamer uitgenodigd. voor een gesprek met de benen op tafel, zoals hij dat zegt. Ja. om een eind te maken aan het bankje pesten door de overheid. Ja. Heeft hij niet een beetje gelijk? Um, nee, ik vind van niet. Ik vind niet dat hij gelijk heeft. Uh, uh, we hebben het er net al even over gehad... dat uh, er natuurlijk meerdere schuldigen zijn aan de financiële crisis... Uh, desalniettemin denk ik dat uh, sommigen meer schuld hebben dan anderen. En banken hebben uh, tamelijk onvoorzichtige dingen gedaan. Die hebben bij toezichthouders en ook bij politiek... zoveel mogelijk aangedrongen op zo zacht mogelijke eisen uh, en, en, en criteria. Dus er moet altijd eigen kapitaal uh, staan... tegenover de totale uitgezette kapitaal aan leningen. Men heeft ernaar gestreefd om dat eigen kapitaal zo klein mogelijk te laten zijn. En dat betekent uiteindelijk dat men in sommige gevallen... en dat is niet voor Nederland banken zo, wel voor Amerikaanse... maar ook Nederlandse banken hebben aan dat spelletje meegedaan... en dus gewoon 30 tot 40 voudig gegokt is... op het, uh, het blijven stijgen van allerlei financiële... Dat is absoluut financiële... allemaal waar, maar nou hebben ze hun leven gebeterd. Zeggen dat in ja, elk geval? We ons... hebben een code, daar gaan we ons aan houden. Geef ons nou de ja. tijd en blijf nou niet met die zweep op ons inhakken. Nee, ik denk bijna. dat er nog altijd ook in Nederland onvoldoende gedaan is... om ervoor te zorgen dat die banken ook in de toekomst... robuust, zeker, veilig en betrouwbaar zijn. Dat, <tie> zit, dat heeft <tie> twee kanten. De ene kant is dat de eisen die we nu gaan stellen aan die banken ten aanzien van hun eigen vermogen... dat die wat mij betreft niet ver genoeg gaan. Want ze mogen nog altijd 12 tot 15 keer gokken... op de ene euro die ze uitgeleend hebben. Um, dat is één. En het, het andere is dat als je gaat kijken naar de producten... die banken Nederlandse consumenten verkopen... die zijn gewoon stomweg niet aan de maat. Er worden te veel producten gekocht die verkocht die intransparant zijn. Er worden producten verkocht met uh, onnodige provisies. En dat is eigenlijk across the board zo. Dat geldt van pensioenproducten tot aan lijfrentepolissen, tot aan hypothecaire leningen... tot aan uh, hele simpele uh, ja, Dus als Boelestaal dan zegt, we eventjes uh, met, de, met de benen op tafel zitten... om, om eens een beetje dat bankjepest uh, te laten stoppen... Dan, dan wordt u daar een beetje boos over. Want het artikel was veel bozer als dat u nu klinkt. Nee, ik ben, ik ben daar boos over, omdat er uiteindelijk volgens mij... en dat blijkt ook uit die brief, er wordt geen hand in eigen boezem gestoken. Ja, dus even naar Wim Dick. Uh, ik, even een groot deel gelijk. Er zit alleen nog een andere factor bij... Um, Boele zit klem tussen een paar factoren. En een van die factoren was dat hij door de bankiers opgejut... want dat is, hij is in hun dienst. Hè? Dat is mm, zeker. Het is een partijgenoot uh, van nu, hè? Ja, nee, maar die, dat, dat, dat heeft er heel weinig mee te me ineens maken. Ineens maar het is een partijgenoot van mij, ja. zonder enige twijfel. Uh, hij zit natuurlijk ook in de situatie van wie brood met en wie woord men spreekt. En waar hij nu eigenlijk wat zijn motief was... alleen dat komt in zijn uitlating niet tot uiting... en daarom kan ik me de boosheid van heel wat heel goed voorstellen... Het personeel bij de banken, en het gaat dus nou niet over de mensen die zeggen we, we hebben ons alweer de topbonus, te, waar, die, waar, waar de staf van gebroken wordt. Het personeel van de banken raakt, voelt zich blijvend geraakt door de schuld die bij hun wordt neergelegd. En wat hij probeert, is om daar weer iets van motivatie in boven water te krijgen. Dat doet hij onhandig. En wat naar mijn oordeel en daar ik zou er niet boos over zijn, maar ik zou hem altijd gezegd, hebben boelen. Uh -huh. Emoties kan je niet wegredeneren met een zakelijke brief. En wat hij, hij is te vroeg. Hij is gewoon te vroeg. En wij hebben eens ook even vergeten wat hij heel goed weet. Reputaties. Die komen op sokken en die gaan ja. op de paard. En hier is de reputatie weggedraafd. En dat duurt heel lang voordat hij terugkomt. Okay, hij onder... En de... je ja. kunt hem niet terugroepen. Dat is die kant van de zaak. Maar wat wat ook zei, Marianne Thijssen, is... Producten die banken verkopen, en dan zijn we bij jou aan het goede adres, denk ik. Zijn eenvoudigweg nog steeds ondermaat. Ze zijn nog steeds niet transparant genoeg, nog steeds niet ver genoeg, duidelijk genoeg naar de klanten. Dan moeten ze een keertje ophouden. Dat doet hun reputatie dus ook geen goed. Is dat waar? Nee, en ik denk dat ze daar ook zeker nog stappen moeten zetten. Er zijn al veel, een aantal dingen zijn natuurlijk al gebeurd. Zijn al aan het licht gekomen. We staan meer onder toezicht erover. Worden er moeten er goedgekeurd worden. Tot en met de reclames toe die ze ervoor maken. Dus daar zijn al behoorlijke stappen genomen. Uh, of ze we veel slechter zijn dan in het buitenland. Hè? Dus, de, de, dus zijn wij de slechtste. Hè? Dat, dat durf ik zeker niet te stellen. Nee. Dat, dat zal ook zeker zo niet zijn. Je nee, zou het liefst de beste zijn natuurlijk toch. Beter Jij, dan in het buitenland. Je hoeft niet altijd de beste te zijn. Maar wel eerlijk. Dat vind ik. Hè? Dus dat is voor mij het uh, ding. Ja ik vind dat. Uh, ik denk dat. Ieder mens, er zijn twee dingen volgens mij bij mensen. Eén is je wil eigenlijk altijd hebben wat de ander ook heeft. He, daar zit een stukje, dus het kennisinnige gedeelte blijft bestaan... bij bonussen, levensgroot aanwezig, altijd. Onterecht bonussen, weet ik niet, de hele wereld hangt aan elkaar van bonussen. Tot en met de Albert Heijn toe met de bonuskaart, zal ik maar zeggen. Dus het is dus maar hoe groot je Geen hem geeft. Ik heb me nooit geregistreerd. Nee, we is, er ook maar mee. De, daar zit van alles. De oh, hele, hele bonuscultuur, daar, daar leven we van. He, en uh, de, de andere kant is dat mensen ook ja, toch altijd in afgezonderde groepen leven. En dat zie je hier nu weer. Ze hebben het, de, hun touch, hè, en dat, dat, dat zei Wim net ook al, ze hebben hun touch met de buitenwereld hebben ze hier even verloren. Hoe rechtmatig ik het ook kan vinden. Hè, dat uh, homo van de ING een bonus zou krijgen. Hoe dom ze het hebben neergezet. Deze man heeft, is er later ingekomen. Dus na de echeck, heeft afspraken gemaakt hoe hij het zou regelen en dat heeft hij gedaan. En heel dom ge neergezet uiteindelijk. Waarom? He, we hebben, we hebben bij, bij, uh, ik vind ook dat de Kamer hier echt geen lekkere rol speelt. Die speurt puur op de emotie yeah. he, bij de mens. Ik vind dat niet kunnen. Wat, wat, wat, wat vind jij daarvan, Ewald? Hoe de politiek het uh, benadert? Ja, nou, ik snap die emotie heel erg goed. Kijk, want wat er niet gebeurd is en wat er wel gedaan had moeten worden, dat is dat de bancaire sector in Nederland. De hand in eigen boezem had gestoken en gewoon botweg onderkend dat men meegedaan heeft met die Anglo-Amerikaanse casinospelletjes. Terwijl men eigenlijk van meet af aan gezegd heeft: nee, dat was daar, dat hebben wij niet gedaan. Terwijl je tegelijkertijd, als je een beetje krantenlezer bent, zie je dat ook Nederlandse banken ruimschoots gebruik hebben gemaakt van allerlei faciliteiten die de Federal Reserve, de Amerikaanse uh, Centrale Bank, ter beschikking stelde. op het hoogtepunt van de crisis. We zien ook dat de Rabobank, die ook een heilig boontje speelt. Uh, uit uiteindelijk uh, heel veel um, Amerikaans belastinggeld terug heeft gekregen... voor contracten die ze afgesloten hadden met AIG. De grootste uh, uh, verzekeringsmaatschappij. Dus we hebben gewoon mee meegegokt uh -huh. met die Anglo-Amerikaanse casinospelletjes. Had dat gezegd en onderken dan vervolgens ook tegelijkertijd... dat je een maatschappelijk mandaat hebt. En dat maatschappelijk mandaat, dat ben je kwijtgeraakt. Omdat je je niet gehouden hebt aan de voorwaarden die in dat mandaat staan. Ja. Nou, dat moet je opnieuw herwinnen en inderdaad, dat gaat... Maar ja. En dat heeft heel veel tijd nodig voordat je dat weer hebt. Als je dat weet, en je moet natuurlijk toch op een gegeven moment... als dit gebeurd is, ook als voorzitter van de Raad van Bestuur... als Raad van Bestuur zelf, ja, voldoende voelhorens ontwikkelen... naar samenleving om te beseffen ja, dat wat er dan nu gebeurt... dat dit gewoon ja, Dus in, ze zijn, en in uh, en ik, Zijn is. ze dan een beetje wereldvreemd, zoals Marianne eigenlijk zegt? Ja, ik zou dat wel zeggen. Er is een mooie columniste van de Financial Times, Jillian Ted, uh, die uh, uit uh, antropoloog als achtergrond, die dan roept... van ja, er zijn twee dingen gaande in die financiële wereld. Het eerste is dat het silo's zijn. Men zit in ja. silo's. Het is een bubbel en men komt er niet uit. En men praat elkaar naar de mond. En dan krijg je dus dat kennelijk dit op een bepaald moment het, het, het, de, waarheid het, het, het, de waarheid is. is. Ja. En het andere, en dat heeft te maken met, met parlement en, en politiek... het is een social silence. Voor de crisis waren wij allemaal... Nederlandse burgers, parlementariërs, kabinet... eigenlijk niet geïnteresseerd in wat er in financiële markten en op banken gebeurde. En daarom denk ik ook dat het niet juist is om te zeggen... dat ze een maatschappelijk mandaat Rindelijk. hebben... en dat zich daarmee hadden moeten hadden identificeren of daarmee in rekening te houden. Dat is heel ongewoon. Terugkijken, dat heb je gelijk. Als je analyseert, en het is, het, is, het is goed om dat te doen, dat zitten we te doen... dan kan je die constatering wel maken. Maar verwachten of zelfs eisen dat actoren in de economie zich vooraf rekenschap geven van het feit... dat een deel van, van, van hun uh, Actie. toestemming om, om, om aan het werk te zijn in de markt... berust op een maatschappelijk mandaat van het publiek... of van, het, van de natie of het parlement... Dat gaat wel heel erg ver. Maar, maar, ik, maar dat, ik denk dat je zelfs kan zeggen... inherent en, uh, hebben ze het wel gegeven. Doordat iedereen mee heeft gedaan. Hè, wat jij net zei. We hebben allemaal die hypotheek hebben ja, als je het zo bekijkt dan wel... Dan zeg, dan dan geven dan we je, allemaal allemaal gezegd. het volk heeft door zich te gedragen zoals het zich gedroeg. Als het ware het, het mandaat prima. geschetst waarbinnen een bank dacht... dat kan allemaal. Precies, we hebben allemaal de En als je dan terugkijkt, zeg je... jullie, banken, ja. hadden verstandiger moeten zijn dan de gewone burger. Hadden onze en, bescherming moeten ja. En nemen. tegen die burger precies, moeten zeggen, wat jij daar wil en wat ik je eigenlijk wel graag zou willen verkopen... dat moet je niet willen hoor, want dat kan niet. Dat gaat hè? dat is de groenteboer die zegt... ik heb vandaag komkommers, die zijn eigenlijk twee dagen te oud. Ik doe er een dubbeltje af en ik verkoop ze toch. Als ze ze nou vandaag nog opeten, merk ze niet dat ze verbinden een beetje slappig zijn. Dat is vergelijkbaar, op een heel kleine schaal. Doet hij dat, met alle respect wat ik voor groentelieden heb... heel veel zullen dat doen, en vul maar 65... 165.000... Totdat er een klant dood neervalt bij de kar. Ja, dat valt de... Ik maar, bij de komende Maar dan kan je weer zeggen, dan heb je, daarvoor hebben we de overheid... en daarvoor hebben we de toezichthouders. Die moeten die twee, die er alle twee een voordeel bij hebben... wat wel eens uit de klauwen kan lopen... die moeten daar weer op inschieten. En dat is het spel uiteindelijk. En dan heb je toch een stil mandaat van iedereen op een gegeven moment gekregen. Maar er zijn, er zijn twee dingen aan. Ten eerste is volgens mij toch eigenlijk wel vrij duidelijk... dat het bankaire bedrijf net wat anders is dan uh, Philips, Unilever... en al die andere bedrijven die opereren op uh, private markten. En dat heeft te maken met het feit dat er natuurlijk toch gewoon... dus een wet toezicht op het kredietwezen. Dat betekent dat dit soort uh, naamloze vennootschappen of coöperaties... die actief zijn op financiële markten... door de Nederlandse bank... totaal andere verslagleggingsplichten opgelegd hebben gekregen... Zeker. dan gelden voor de gemiddelde naamloze vennootschap. En dat betekent ook, en dat hebben we gemerkt tijdens de crisis... dat op het moment dat zo'n bedrijf in problemen komt... en in Nederland heeft dat niet is dat... Is dat maar op hele kleine schaal gebeurt... maar in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld met Royal Bank of Scotland... is dat in het groot gebeurd. Op het moment dat zoiets dreigt om te gaan... laat je het als overheid niet vallen. Je vangt het op. Mm -hmm. Ook al betekent het dat je in het geval van RBS... Royal Bank of Scotland... daar 58% van het aandelenkapitaal aan moet fournieren. Gewoon als staat met de belastingbetaler daarbij. Heel, uh, ja. Twee, tweede is, ik wil nog één ander ding bespreken met je. Oké, okay, nou, heel kort. Houdt Wat ik wel de de opmerkelijk de vind is als je dus gaat kijken naar die hypotheekproducten, <hij> <hij> <hij> <hij> dan hebben banken en dat is voor een deel in samenspraak met, die, met de hypotheekgever geweest. Banken hebben gekeken naar hoe bij de hypotheekgever uh, de, de maximering, maximalisering van de hypotheekrente aftrek gecreëerd kon worden. Dus men was niet bezig met van, kan je dat ook als het een beetje tegen zit over vijf jaar nadat je gescheiden bent, nog een keer opbrengen? Nee, hoe zorgen we er nu voor dat jij zoveel mogelijk kunt aftrekken? En daar zit dus eigenlijk niet of nauwelijks een voorzichtigheidsmarge ja, in. Maar dat is ook een ook... maatsch maatschappelijke ja, ziekte. Ook. Zeker, maar dat is natuurlijk... Ja, nou, een dat, dat doen we met z'n allen. Omdat ze subsidie krijgen, daar word je helemaal dol van. Absoluut, maar je zou natuurlijk toch van een bank moeten verwachten dat hij niet alleen maar het eigen belang centraal stelt, hoeveel provisie kan ik daarop vangen, maar dat je dus ook rekening houdt met het feit van, god, ik ga nu een contract met iemand aan, wat in principe een looptijd heeft voor 30 jaar. Dus ik moet iets doen waarvan ik weet dat het 30 jaar lang betaald zou kunnen worden. Laatste onderwerp in deze klinkende munt. ABN AMRO. De Europese Commissie heeft eindelijk de miljarden staatssteun van ABN AMRO goedgekeurd. Of aan ABN AMRO. Maar wel onder strenge voorwaarden. Ze liggen eigenlijk, zou je kunnen zeggen, voor drie jaar een beetje aan de ketting. Ze mogen niet stunten met hun hypotheek en met hun spaartarieven. Ze mogen geen andere banken overnemen. En Marian Thijs, hoe erg is dat voor een bank? Nou, ik vind het... Uh, ik zou het voor ieder bedrijf vrij ingrijpend vinden. Want je zit in uh, bedrijfsvoering. He, dus eigenlijk, he, wat, wat, uh, wat jij net zegt Ewald, is dat he, de, de, de banken uh, blijkbaar een ander soort bedrijf zijn dan een gewone bedrijf uh, met concurrentie. Dat gebeurt hier nu. Wat kunnen ze dan eigenlijk nog wel in die drie of vijf jaar misschien dat ze, dat ze vast liggen aan de ketting? Wat ja, moeten ze dan door, doen? Er valt nog veel door wat te gaan beraden hoor. Wat dan? Nou ja, een de normale functie van een bank... Van spaargelden ophalen en, en anderen in staat stellen te investeren, die blijft voor een groot deel. Maar ze bestaan. kunnen niet meer stunten. Dus nee. mensen zullen naar een andere nee, bank gaan. omdat niet, zij niet met mooie tarieven gaan. Nee, nee, ze mogen niet stunten op die gebieden waar markt, marktwijs gezien een on, on, onterecht marktvoordeel kan worden bereikt. Dat staat er ook natuurlijk bij. Dus daar waar ze met ons geld, zeg maar, maar even, als samenleving. Een prijs zouden kunnen maken die een andere bank die dat niet heeft hmm. niet kan maken, okay. daar mogen ze niet. Daar waar ze het andere bank het ook zouden kunnen en ze, en dan mogen zij het dus ook. En, maar ze en, mogen nooit bovenaan. Je hebt een soort lead table. Dus ja, een, een, ja. Ta, een tabelletje van hoog naar laag. Maar het, het heeft te en, met... en daar mogen ze nooit bovenaan staan. Het het heeft, dus dat, dat ze mogen geen leider zijn. Ze mogen komen volgen. Het, ze kunnen nog aardiger doorwerken gewoon. Het, het heeft te maken met de fundingkost. Want het is hm. natuurlijk gewoon een staatsbedrijf. Dus in principe ja. zou dat een triple A rating moeten hebben. Net als de Nederlandse overheid. Dat betekent dat ze gewoon minder hoeven te betalen op de kapitaalmarkt. Ja. En daar zou je natuurlijk in feite alle deposito... Uh, uh, houders in Nederland, die zou je naar die ene bank kunnen trekken... door te stunten met, uh, met, met, met, uh, met depositotarieven. En dat mag niet. En, dat mag niet. Okay. Nee. en terecht. En ik vind het alleen raar dat ze nou juist bij de private bank... daar zitten toch alle rijken van Nederland, laten we daar nog even over hebben... dat ze daar zeggen, je mag niet meer dan een marge van zoveel van maken. Die vind ik nou apart. Ja, maar dat is het probleem, natuurlijk. Ja, dus, ja, ja, mobiel... Re regelmakers gaan altijd altijd een stap te ver. Dat zit erin. Ah, nee. Dat, is, dat is Nooit anders. Nee. Nou, dat is misschien dan een goed onderwerp voor de volgende keer, meneer Dik. Dank u voor uw komst. Hij is oud-topman van KPN. Marion Thijssen was hier, oud-ABN Amro-popvrouw. Heeft nu een eigen bedrijf in het ontwikkelen van financiële producten. En Ewald Engelen, hoogleraar financiële geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, zometeen het Radio 1 Journaal. Tim Overdijk, wat gaan jullie doen? Nou, we hebben al een een beetje oneerbiedig maar zeggen een allegaartje aan toch wel belangrijke nieuwsverhalen. <gacht> dat komt ook een beetje omdat het nogal stil is in Libië en in Ivoorkust. Daar zijn we ook natuurlijk voor de laatste stand van zaken. Als er een rode lijn in de uitzending valt te ontdekken... dan zijn dat toch de bezuinigingen bij Defensie. Waar we de afgelopen uh, dag al heel wat details over bekend hebben gemaakt. We hebben inmiddels uh, de brief gezien waar het allemaal in staat. Dus uh, zijn ook met diverse verslaggevers bij de kazerne... op de plekken waar de klappen gaan vallen. Allemaal de komende twee uur naar de hoofdpunten van het nieuws...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 Rio de Janeiro heeft een man van 23 op een basisschool zeker 13 mensen doodgeschoten. De Braziliaanse politie zegt dat de schutter na de schietpartij de hand aan zichzelf heeft geslagen. Zeker 22 mensen zijn gewond geraakt. De man was een oud-leerling van de basisschool.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 Landelijke inspectiedienst dierenbescherming deed een inval in twee verschillende bedrijven. Tegen de eigenaren van de bedrijven is proces verbaal opgemaakt. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie met 120 kilometer aan files. En dat betekent dat het niet drukker is dan gebruikelijk op donderdag. Maar er zijn natuurlijk wel wat bijzonderheden aan de hand. Op de A4 richting Amsterdam tussen Batuverdorp en Sloten staat 3 kilometer. Twee rijstroken zijn er afgekruist bij Sloten. Want er staat een kapotte auto. En er is een ongeluk gebeurd op de A13 Den Haag-Rotterdam. Tussen Knoop en Prins Klausplein en Delft-Zuid levert dat 8 kilometer file op. rijstrook was dicht, maar de weg is zojuist weer vrijgegeven. A27 Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Noordeloos 6 kilometer door een ongeluk. Hier is de linkerreis afgesloten. En er heeft een kapotte vrachtwagen gestaan op de A67 Eindhoven-Venlo. Die is weg, maar tussen Gelderop en Zomeren staat nog 4 kilometer. Een vast nummer is een vertrouwd nummer. Maar als ondernemer wilt u ook onderweg bereikbaar zijn. Met Vodafone Vast Mobiel ontvangt u gesprekken op uw vaste nummer... direct op uw mobiel, zonder doorschakelkosten.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 NOS Radio 1 Journal. Met Tim Overdijk. Goedemiddag. De harde cijfers van het miljard euro aan defensiebezuiniging krijgen een gezicht. We hebben zo direct meer details over het schrappen van duizenden banen. en bijbehorend materieel in de Nederlandse krijgsmacht. Economische cijfers en de bijbehorende analyses. De Europese bankrente gaat omhoog met een kwart procent. Huizenprijzen blijven dalen en voedselprijzen gaan omhoog. Wat betekent dat voor u? Onze verslaggevers zoeken het uit. Hebt u het trouwens zelf al gemerkt? Bij het afrekenen van uw boodschappen in de supermarkt... minder voor meer geld? Zo ja, hoe dan? Laat het ons weten via Twitter, apestaart NOS Radio 1... of onder ons webblag op de site nos.nl. Dan nemen we straks uw reacties mee, ergens tussen nu en half zeven vanavond. Welkom bij het NOS Radio 1 Journaal. De bezuinigingen bij Defensie. Morgen komt de kabinetsbrief waar het allemaal in moet staan. Als er iemand is die het, de krijgsmacht van binnen en van buiten kent... dan is dat... Peter Tervelde, onze defensiespecialist hier in de studio. Want Peter, die brief ligt morgen bij premier Rutte op die grote tafel. Maar je hebt hem inmiddels ingezien. Wat staat ja. erin? En als we dan beginnen met ja. name over het aantal banen. Want we moeten denk ik beginnen met de militairen, met de mensen. Het aantal banen dat er echt gaat verdwijnen. Ja, nou ja, die brief, kijk, die brief die, die verandert nog steeds hoor. Maar dat gaat dan nog om wat details. Maar de, de, de, de hoofdlijn, ja, de, de, als we het echt over de mensen oh. hebben... Um, 12.300 banen die uh, verloren gaan. Um, dat betekent um, dat 6.000 mensen gedwongen ontslagen gaan worden. En he, we hebben vanaf gisteren dat aantal van duizenden gehad. Maar 6.000 mensen die er echt gedwongen uit worden gestuurd, is natuurlijk wel verschrikkelijk veel. En dan hebben we nog 4.000. Ja, dan heb je nog 4.000 over, inderdaad, door uh, natuurlijk verloop. Uh, 2.300 uh, plekken die nu al, waar nu eigenlijk al vacatures zitten... die niet vervuld worden, niet ingevuld worden. Uh, dus dat, uh, uh, dat heb je natuurlijk ook nog. Dus er zijn nu al veel plekken, ik weet bijvoorbeeld van, van compagnieën... die het nu al uh, zoveel gaten hebben in hun compagnie... maar dat wordt gewoon nu niet aangevuld... omdat ze uh, ja door die bezuinigingen die eraan zitten te komen. Dat weten ze al. 6.000 militairen die er echt uit moeten, dat gaat in alle geledingen? Want er werd ook op, opgehamerd op dat het... Ook generaals en kolonels en majoors moesten zijn. De ja, nou, dat gaat inderdaad ook uh, behoorlijk gebeuren aan de, aan de top. Uh, zeker net onder generaals, kolonels, overste, majoors. Uh, daar zullen er veel van weggaan. Ergens is dat ook weer niet zo erg. Want de, de defensieorganisatie heeft wel een beetje een waterhoofd. Uh, kent een beetje een waterhoofdorganisatie. Mensen die de afgelopen 20, 30 jaar zijn doorgestroomd naar boven toe. En ja, sommigen zitten zelfs thuis zonder dat ze bijna iets te doen hebben. Dus op zich is het, hè, dat daarin gesneden wordt. Eh, dat werd ook wel tijd. Maar je zult ook zien dat oudere adjudanten. Hè, mensen 45, 50 jaar onderofficieren. Eh, ja, krijgen die nog maar ergens anders aan het werk. Eh, mensen zijn echt helemaal vergroeid met defensie. Eh, daar zullen toch ook mensen uitgaan. Ja, en, en daarnaast natuurlijk. Het, het, het, het, gewoon de manschappen ook. Eh, daar zullen er veel van. Met, met tijdelijke contracten. Die worden sowieso allemaal al niet meer verlengd. Dus dat betekent hè, dat een. Mensen zijn die twee, drie keer in Kan zijn geweest. die echt hun leven, hè, echt hun leven hebben gewaagd. In, een, uh, in gevaarlijke omstandigheden. Ja, die krijgen gewoon te horen: jullie moeten naar huis toe. Ja. Eh, Marine en de landmacht worden het zwaarst getroffen. kun je aangeven op basis van wat je in de brief hebt gelezen. wat er springt? Ja, Marine. Nou ja, Marine de, uh, vier mijnenjagers van de tien. Uh, dus dat betekent. Uh, de, uh, de Noordzee ligt nog vol met mijnen uit de Tweede Wereldoorlog, bijvoorbeeld. Ja, dat, dat zal dus in een veel lager tempo gaan. Uh, de één bevoorradingsschip. Uh, gaat weg. Uh, twee patrouilleschepen gaan weg. Dat, dat heeft allemaal gevolg. Alles heeft ook gevolgen voor allerlei missies die eraan komen. Dus dit heeft ook uh, het, het gevolg voor de antipiraterijmissie. Dus het heeft ook weer gevolgen voor de koopvaardij van Nederland in, uh, op plekken bij Somalië bijvoorbeeld. Um, dus dat, dat is de marine. Nou, de landmacht, ja, op, op, overal uh, zal uh, bezuinigd worden. Wordt twee tankenbataljons gaan eruit. Dat betekent dat Nederland dus nul tanks overhoudt. Um, dat snapt iedereen wel, want moderne oorlogvoering gaat niet meer met tanks. Yeah. Uh, maar er zal ook veel minder artillerie komen. Uh, luchtverdediging uh, wordt gehalveerd. Uh, bij de genie zal heel veel, uh, zullen heel veel banen verdwijnen. Dat betekent gewoon mensen hè, die de kampen opbouwen. Als Nederland op een missie gaat, die moeten daar uh, zorgen dat daar een kamp gebouwd wordt. Ja, dat, dat wordt, een heel groot deel wordt wegbezuinigd. Dus eigenlijk in die hele geleding bij de landmacht wordt heel veel uh, weggehaald. Wat dus betekent ook dat je in de toekomst ja, nog wel missies kunt doen. Maar dat, dat moet allemaal kort en snel en niet meer grote missies die we tot de hebben. We gezien hebben gezien Weet je, hoeveel mensen nog in dienst blijven bij de krijgsmacht? Uh, nou, er zijn ongeveer 68.000 uh, arbeidsplaatsen. Dus dat zal, uh, nou, reken, maar, reken maar uit Tim, 58, uh, 56. Oh, nou. Want hoe wordt het voor die mensen die dan wel hun baan behouden, Moeten die er ook anders gaan werken? Want ik neem aan dat er een andere ja, nou, cultuur er komt, van de, werken zal ja, ja, Nee, ontzettend. dat is zeker. Er komt de, de, de, de, de, en dat, dat zal iedereen treffen binnen Defensie. Uh, de arbeidsvoorwaarden die wil men heel erg veranderen. Nu heb je een 38-urige werkweek. Uh, dat kun jezelf je zelf op laten waarderen tot 40 uur. Daar krijg je dan ook naar betaald. Maar in de brief staat dus dat het terug gaat naar 36-urige werkweek. Dus dat betekent dat militairen echt... Uh honderden euro's zullen gaan verliezen per maand uh, op hun salaris. Uh, de oefendagen worden sowieso minder. En bij oefendagen krijgen ze nog een soort toeslag. Uh, verliezen, ze, uh, verliezen ze ook. Dus kijk, voor die generaals waar we het over hadden... Uh, een paar honderd euro, dat, dat valt te overleven. Maar voor soldatencorporaten, die, die allemaal lage uh, inkomens hebben... Hoor, die eigenlijk ook leven van, uh, van oefeningen en van een, van een 40-urige werkweek... die zullen dat ongelooflijk gaan voelen in hun portemonnee. Dus wat dat betreft wordt aan alle kanten het perspectief om bij Defensie te werken... Wordt echt uh, weggehaald. Morgen komt dus die brief die jij nu hebt ingezien. Uh, weet dan iedereen bij de krijgsmacht dan ook waar die aan toe is? Nee, en dat is de. Uh, als die verwachting er is bij militairen, dan is dat heel vervelend. Morgen wordt alles en iedereen ingelicht. Op elke kazerne, elke luchtmachtbasis, daar zullen gesprekken plaatsvinden. Morgen iedereen wordt ingelicht, maar de komende maanden, misschien nog wel een jaar, anderhalf jaar... blijft het onduidelijk voor veel militairen of ook hun baan eraan gaat. En uh, uh, pas van de zomer zal duidelijk worden welke bases gaan sluiten... welke kazernes gaan sluiten. Ook daar zullen we morgen nog niks over horen. Uh, maar zij die eruit gaan, zullen dat waarschijnlijk ergens... pas in de loop van dit jaar en misschien zelfs pas volgend jaar horen. Dus wat dat betreft zal de onrust bij manschappen, bij mensen in defensie... zal heel lang aanblijven. Details voor de onrust hebben we in ieder geval gekregen van jou. Peter de Velde, dank je wel. We zijn later deze uitzendingen in Ermelo, waar een van de kazernes is, waar een verslaggever eh, Poolshoogte gaat nemen. En we spreken met de burgemeester van Havelten... want daar is een van die twee tankbataljons gestationeerd waar Peter Tervelde het over had. Italië wil vluchtelingen uit Tunesië op het eiland Lampedusa... allemaal een humanitair visum geven. De Tweede Kamer, links en rechts, is geschrokken van die maatregel. Want straks kunnen 10.000 vluchtelingen vrij door de Schengen-landen reizen. De PvdA wil dat Nederland-Italië helpt, de PVV juist niet. Ik roep echt de minister op, nu gewoon acuut... Werk te maken van Europese samenwerking. Dit is een Europees probleem. Doe er wat aan. Stuur de mensen naartoe. Vang die mensen op. Nou, ik vind dus gewoon dat het voorlopig niet aan de orde is dat we daar uh, bijstand verlenen vanuit andere EU-lidstaten. Italië moet voorlopig zijn eigen broek ophouden. Dat waren Jeroen Recour van de Partij van de Arbeid... en André Edersen van de PVV. Minister Leers voor Immigratie en Asiel kan ze niet allebei hun zin geven... Italië in zijn sop laten gaarkoken en solidair zijn. Hij wil in ieder geval voorkomen dat de vluchtelingen van Lampedusa... met z'n allen naar Noord-Europa komen. Maar hoe? Daar moet de minister nog even over nadenken. Ik wil daar toch eerst eens uh, precies de achtergrond van weten... En nou uh, hebben we het gelukt dat uh, aanstaande maandag uh, de Raad bij elkaar komt. De Raad van Ministers. En ik ga daar natuurlijk uh, opheldering over vragen. Want ik wil de betekenis uh, daarvan ook zien. En wat de argumenten zijn. En dan uh, kan ik u pas een goed antwoord geven. Ja, maar wat is uw, uw eerste idee erbij? Als u hoort dat ze allemaal zo meteen door Europa kunnen reizen. Nou ja, kijk, ik heb altijd gezegd... Uh, je moet kijken naar de problemen. De problemen zijn dat er heel veel mensen op drift zijn... En dat zijn met name mensen die, op, ja, die gewerkt hebben in Libië en die daar het niet meer veilig vinden. Die uh, zeg maar keren terug naar het land van herkomst. En daarnaast zijn een aantal andere mensen, Egypte, op zoek naar nieuwe plekken, nieuwe arbeidsplaatsen. Maar je beschouwt die mensen dus niet als vluchtelingen. Precies, je moet een helder onderscheid maken tussen de echte vluchteling en de arbeidsmigrant. En daar wil ik eerst zicht op hebben. En pas dan kun je zeggen van wat dit betekent. Uh, visum, uh, humanitair visum. Ik weet ook niet precies wat de bedoeling is. Is het een visum alleen voor Frankrijk of is het voor andere delen van Europa? Dan vind ik het toch wel zo netjes dan ook met ons daarover te praten. Dus daarom ga ik opheldering vragen. Kunt u toelichten waarom u bijvoorbeeld wel zou willen inspringen... bij het opvangen van vluchtelingen en niet bij arbeidsmigranten? Ja, omdat zeg maar vluchtelingen... Uh, verdreven worden van huis en haard... omdat ze moeten vrezen voor lijf en leden. Dat ze uh, zeg maar, uh, ja, geen, geen kans hebben om in dat land uh, te kunnen blijven. Arbeidsmigranten, die moet je, daar kun je veel beter zorgen dat er uh, werk komt. daar Dat we maatregelen nemen, dat de economie daar weer gaat draaien. Dat mensen perspectief hebben, dat ze in hun eigen regio kunnen wonen. Stel je voor dat we voor alle arbeidsmigranten uh, alle grenzen openzetten. dan hebben het niet alleen de mensen een probleem, maar wij ook. En dus denk ik dat dat niet verstandig is. Maar ondertussen zit Italië met het probleem. Want zij krijgen al die vluchtelingen. Uh, moet Nederland niet wat solidairder zijn? Maar Nederland is dat. We zijn solidair. We dragen flink bij. We hebben flink uh, zeg maar anderhalf miljoen euro beschikbaar gesteld. We dragen bij via de Europese middelen. Er zijn vele tientallen miljoenen beschikbaar... daar waar hulp nodig is om die mensen op te vangen... en te zorgen voor een werkplak. We zullen praten over structurele hulp. Kortom, Nederland doet op tal van manieren... we hebben een vliegtuig ingezet. We hebben eh, zeg maar douanebeambten geleverd. We hebben mensen geleverd die, eh, kortom in de organisatie behulpzaam kunnen zijn. En ik vind nu dat uh, Italië uh, zeg maar voldoende ondersteuning krijgt... van de Europese lidstaten. En dat Italië nu samen met de organisaties die daarvoor zijn... dit probleem kan handelen. Ze moeten het zelf oplossen? Nee, dat is niet de kwestie. Wij moeten dat gezamenlijk oplossen. Maar wel in de regio. Dat is het verschil. We moeten helpen, maar niet door de mensen hier naartoe te halen... Dat is het gesleept met mensen over heel Europa. Dat is weinig zinvol. Je moet de mensen in de regio helpen. Dat is tien keer effectiever. Al dus minister Leers tegen Irene Oostveen. En maandag komen de Europese ministers bij elkaar... om te praten over de vluchtelingen van Lampedusa. Ja. Zometeen gaan we naar Ivoorkust. Ja. Mijn eerste files bij de ANWB. Dennis mooi. Een middag. Er staan er... Uh... 38 nu files. 140 kilometer bij elkaar opgeteld. Niet drukker dan gebruikelijk op een donderdag is dat. Maar er zijn natuurlijk wel een paar bijzonderheden. Want bij Utrecht loopt het vast op de A12 in de richting van Den Haag door een ongeluk. Tussen het knopen Lunette en de Meren zat 6 kilometer file. De rechterrijstok is dicht bij de Meren En op de parallelbaan op die A12 bij Utrecht richting Den Haag staat het ook al vast daardoor. A13 naar Rotterdam tussen Ippenburg en Delft. 4 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. En op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum... daar staat een lange file van 9 kilometer... tussen Hagenstein en Noorderloos. Ook dit komt door een ongeluk. Hier is de linker ook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Moverdiek. Laurent Gbagbo weigert nog steeds de macht over te dragen... aan de rechtmatig gekozen president van Ivoorkust, Ouattara. Bij de residentie in het paleis van president Gbagbo... zijn opnieuw zware gevechten uitgebroken. De veiligheidssituatie wordt er dus niet beter op in Abidjan. En daarom besloten Franse troepen... tot een spectaculaire reddingsactie vannacht. Midden in de nacht laten Franse militairen zich via een touw uit de helikopter zakken. De opdracht is het in veiligheid brengen van de Japanse ambassadeur. Zijn woning staat vlak bij de residentie van president Bakbo. Volgens de ambassadeur waren zwaar bewapende mannen zijn huis binnengevallen. Het zouden strijders van de president zijn geweest. Ja, vandaag is mijn beetje aangevallen door de mercenaires. Ik was mevrouw en ik was blockelijker in de kamer. En de mensen hebben mevrouw op het territorium van mijn residence. Maar ik ben uiteindelijk gegeven. De ambassadeur weet zich samen met zijn personeel in veiligheid te brengen... in een beveiligde kamer, waar hij uiteindelijk wordt bevrijd door de Franse militairen. De kamer, door de licor, met het werk professionel, met de licor. Het is goed geplaatst. En het werk het Volgens de ambassadeur ging het er allemaal zeer professioneel aan toe. En hij is de Fransen zeer dankbaar. Volgens de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Juppé, besloten de Fransen tot deze reddingsactie na een oproep van de Verenigde Naties. Le secretaris generaal des Nations Unies had demandé à la France... d'intervenir d'urgence afin de protéger les vies humaines... et d'évacuer le personnel diplomatique. Au même moment, la résidence de notre ambassadeur faisait l'objet d'attaque répété. Nu rechtstreeks recht, contact met Abidjan, met Pauline Baks. Pauline, hoe is de situatie nu? Vanochtend was het uh, vrij rustig. Er werd uh, bijna niet uh, geschoten, heel af en toe. En sindsdien is het eigenlijk uh, stil. Mensen zijn naar buiten gegaan om uh, wat dingen te kopen. Dat kan... Uh... Hier tot, uh, tot 12 uur middags. Daarna is er een avondklok. En uh, ik heb wel wat VN-helikopters gezien die rond de antwoording van Bagbo cirkelen. En op dit moment is er nu een uh, Franse helikopter die ook boven de stad cirkelt. Uh, misschien komen ze nog wat diplomaten ophalen, dat weet ik niet precies. Ik sta er nu naar te kijken misschien kan kijk je op de achtergrond hoor. Ja, want je bent zelf de afgelopen dagen uh, niet naar buiten gegaan. Uit veiligheidsoverwegingen heel terecht. Ben je wel even kort naar buiten geweest vandaag? Uh, nee, dat, uh, ik sta nu in mijn tuin, dus vanuit kan ik dat allemaal uh, zien. Ik zit niet zo ontzettend ver van die ambtswoning van Badbo vandaan. Maar echt de straat op gaan uh, om boodschappen te doen, dat is uh, nu nog uh, onmogelijk. Andere mensen hebben dat wel moeten doen. Heb je het idee dat het uh, toch veiliger wordt, elders in de stad... waar misschien niet dit soort schermutselingen plaatsvinden? Ja, die strijdkrachten van uh, Wattera, de republikeinse strijdkrachten... zoals ze zich noemen, die proberen de stad... Te securiseren en dat betekent eigenlijk dat ze wat patrouilles uh, op bepaalde kruispunten neerzetten. in de hoop dat ze langzaam maar zeker de hele stad in handen hebben. en dat ze niet langer lastig worden, gevallen worden door, uh, door milities of door gewoon jongeren met, uh, met wapens die mensen proberen te terroriseren. Dus dat is hun bedoeling en tegelijkertijd heeft de VN. En Frankrijk, ook hun patrouille is uitgebreid. Dus die zijn nou in andere delen van de stad ook aan het werk. In dat, in dat opzicht uh, zijn de milities van uh, Bakbo ook steeds kleiner in aantal aan het uh, raken? Ja, dat zegt uh, Frankrijk wel. Het is opvallend dat Frankrijk, dat tot nu toe heel neutraal is gebleven... en zich ontzettend op de achtergrond heeft gehouden... eigenlijk het voortouw begint te nemen in de communicatie... over de onderhandelingen met Bakbo en ook over wat Frankrijk hier in de stad aan het doen is. Dus het meeste nieuws komt nu op dit moment uit Parijs. Volgen we daar ook. In ieder geval bedankt voor deze toelichting. Vanuit jouw tuin in Abidjan, het nog stelig, steeds onveilige Abidjan, Paulien Baks. Erwin Krol, onze weerman. Uh, laten we het even kort houden wat het weer betreft hier in Nederland vandaag en morgen. In één zin, wat wordt het? Een prachtig lenteweer. weer. Iedereen zal tevreden zijn. Behalve als men water wil, want dat valt er niet. Weten we genoeg, want je wilt iets vertellen over je collega meteorologen op zee. Weermannen en weervrouwen met stevige benen. Vertel. Ja, ja, nou kijk... Maar hoe kom je aan informatie op zee? Dat kan natuurlijk alleen... want je hebt een heleboel meetinformatie nodig... om een goede verwachting te kunnen maken. Je moet weten wat het weer is ergens. En hoe doe je dat? Dat doe je doordat mensen die varen beroepsmatig, en dat kan de marine zijn, maar gewoon ook de koopvaardij... die... Mensen, een aantal van die mensen daar op zee, die zijn uh, vrijwilliger. En die gaan elk uur, gaan die, ongeacht het weer, naar buiten met een metertje. En die meten de wind, en die meten de luchtdruk en de temperatuur. En die kijken of het regent, en dat noteren ze. En dan, uh, en dan sturen ze dat door naar het Kanemie. En zo gebeurt dat al 154 jaar. En elk eens in de zoveel tijd werden die mensen die dat op vrijwillige basis deden. En dat zijn er veel hoor. Vorig jaar hadden we 80.000 weerwaarnemingen van de Nederlandse koopvaardij. Dus het is heel veel. En die, die mensen werden vroeger onderscheiden. Eerst door Koning Willem III en dergelijke, naar nou, de hand dat door ministers. En vandaag was het voor het laatst dat kapiteins en stuurlui van de koopvaardij uh, een, een lintje kreeg Een koninklijke onderscheiding. En dat werd er gedaan door uh, staatssecretaris Atsma op het KNMI. Uh, Voor het laatst. Nou, het het laatst. Nou, het is het einde van een tijdperk. Er zijn nog wel wat van dat soort waarnemingen. Maar de meeste waarnemingen, die overigens uitermate belangrijk zijn... want het blijft een probleem op de oceaan natuurlijk. Het gaat bijna allemaal automatisch. Het wordt automatisch gemeten. Het wordt automatisch doorgezonden. Dus er is geen mankracht meer bij. Dus uh, dat mannetje wat uh, uh, slaap s'nachts in die storm op zee ging. En zei van, hey, het lijkt wel windkracht 9, even doorgeven, wat gaat er niet. Uh, die bestaat niet meer, dat is nu automatisch. Want het dus begon uh, vroeger omdat de Nederlandse zeelieden wilden weten... wat de meest veilige route was, wat briftstorm... Precies, vroeger, wat ja, ja, op, die manier, op ja. die manier. Dus zo begonnen ze te meten, dat gaven ze dan door. En uh, vroeger met de telegraaf en dergelijke... En, maar dat, dat oude metje dat is eruit. En we hebben nu natuurlijk satellieten. Maar we hebben ook nog steeds meting op de oceaan nodig. Oké, okay, maar uh, dat tijdperk is door de technologie ingehaald... de ja. collega's op je. De... Ja. Jij blijft, hè, Erwin? Ik blijf nog Geluk, eventjes. Dat ja. is het goede nieuws. Dankjewel. Ja, okay. uh, gaan we door, naar hier verder in de studio... naar uh, onze klimaatcollega Helene Ekker. Want die gaat wat vertellen over elektriciteitsproducent NUON. Ziet voorlopig af van een kolencentrale in de Eemshaven in Groningen. En dat heeft NUON samen met meerdere milieuorganisaties afgesproken. De milieuorganisaties hebben zich al jaren verzet... tegen de komst van twee kolencentrales in de Eemshaven. Helene, uh, NUON en de milieuorganisatie die samen iets afspreken. Dat horen we niet zo vaak. Nee, dat klopt. Hoewel, ze spreken elkaar natuurlijk wel regelmatig. Maar uh, dit is inderdaad een mooi resultaat hoor, voor de milieubeweging. Want uh, ja, ze ageren daar echt al heel lang tegen, tegen die kolencentrales. Uh, kijk, en NUON zegt dat het vooral een economische beslissing is... vanwege de ontwikkeling van grondstofprijzen. En verder hebben we gesproken met Melanie Poort van NUON. En zij zegt daar dan verder over... Nou, we zijn dus inderdaad al een heel aantal jaren met elkaar uh, in discussie en in dialoog gegaan. Uh, er lopen tal van uh, juridische procedures en het lijkt ons op dit moment veel beter voor alle partijen. Dat zijn de andere partijen ook met ons eens om even wat jaren de ruimte te nemen om die dialoog te gaan voeren. In plaats van inderdaad voor de rechten tegenover elkaar te staan. Ja, economische motieven, maar ze zegt het wel heel duidelijk. Die batterij advocaten van, van die zeven of acht milieuorganisaties, die, die uh, daar, daar willen we vanaf dus, dus we sluiten een akkoord. Is, is, komt het daarop neer? you <laughs> Ja, daar komt het wel op neer. Dus in die zin hebben ze zeker uh, voor een deel uh, gelijk, hun gelijk gekregen, hè, die milieuorganisaties. Maar ja, ook weer voor een deel niet. Niet in de zin dat de kolencentrale van Nuon nu definitief van de baan is. Kijk, Nuon bouwt op dit moment sowieso eerst een, een gasgestookte centrale. Daar zijn ze gewoon nu al mee bezig. En Want dat pas gaat later. Door, hè? Dat gaat gewoon door. En pas later zou er een investeringsbeslissing komen om in diezelfde centrale ook kolen uh, te kunnen verstoken. Nou, Nu heeft uh, Nuon dus beloofd dat dat voorlopig echt niet gaat gebeurt, pas eventueel nog na 2020, 2020. En voor als hier daarna dan nog komt, hebben ze beloofd eh, dat die centrale dan veel minder CO2 zal uitstoten, namelijk ongeveer de helft van wat een eh, huidige kolencentrale doet. Dan even een heel simpele vraag. De bezwaren die de milieuorganisaties hadden tegen een kolencentrale, die zijn toch veel schoner, kolencentrales? Tegenwoordig bedoel je. Ja. Wat is dan nu het bezwaar van, van deze organisaties geweest? Nou, zeker zijn ze schoner dan, dan pak een beetje 20, 30 jaar geleden. Maar goed, uh, je, je moet ze natuurlijk vergelijken met de andere vormen van energie die er zijn. Hè. Een gasgestookte centrale stoot veel minder CO2 uit dan een kolencentrale. Uh, laat staan windparken of zonne-energie. Nog steeds vuil, dus niet in de Eemshaven. Dat succes is geboekt met uh, betrekking tot nuon. Nou is het ook zo dat in de Eemshaven RWE essent een kolencentrale uh, gaat bouwen... Gaat die nogal door? Ja. ja, die gaat gewoon door. Ik heb vanmiddag essent gesproken... En uh, daar zeggen ze, uh, weet je, de, de situatie van Nuon en Essent... is echt niet te vergelijken. Bij Nuon zou dus pas later die beslissing genomen worden... Hè, om een kolencentrale daar uh, te plaatsen. Bij Essent is die investeringsbeslissing al in 2006 genomen. En daar wordt dus ook al volop gebouwd. Die kolencentrale die komt er gewoon. Maar lopen er wel juridische procedures tegen Essent? Ja, absoluut. Zowel het Europese Hof als ook de Raad van State uh, buigen zich daarover. De Raad van State is zelfs aanstaande de maandag. En uh, nou ja, er wordt dus ook wel gezegd dat nu al nu zwicht voor die juridische procedures. Ja, maar Essent gaat ook uh, in gesprek met die milieuorganisaties? Nou, zij zeggen, we hebben al veel gesprekken gevoerd... met de milieuorganisaties in het noorden... en daar ook al wel afspraken over gemaakt. Maar ze willen absoluut niet uh, praten over het echt stopzetten... van hun kolencentrale. Die gaat gewoon door. En weet je, ze, zijn het er ook, uh, ze vinden het ook een beetje zuur... want tegelijkertijd zijn zij wel van plan om in die kolencentrale... in de Eemshaven ook veel biomassa mee te stoken. Laten we dat ook niet vergeten. Helene Ecker, dank je wel voor deze toelichting. Na vijf uur gaan we eens praten met André Meinema van de economie-redactie... over dat rentebesluit, wat is gevallen bij de Europese Bank... en hoe het nu gaat in Portugal. Tot na vijf. Ranking de nieuws. Dit is het nieuws van de dag. 3. De Iraniër die zich gisteren op de Dam in Amsterdam in brand stak... is aan zijn verwondingen overleden. Twee. Op een school in Rio de Janeiro zijn zeker acht doden gevallen... toen een man begon te schieten. Ranking the News, nu op nummer 1. In Amsterdam staan sinds tien uur vanmorgen de trams, de bussen en de metro stil. Stem ook op het nieuws van de dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond de uitslag van Ranking the News van vandaag.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 Betrokken en transparant. Met prachtige afbeeldingen over het Leidensverhaal uit Museum Catherine Convent. Verkrijgbaar bij uw cd-zaak of via bachvereniging.nl Henk, stijl er weer pauze te nemen? Nee. nee.